Maatredag 4 april. Goedemorgen Zandvoort. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben tot 12 uur bij u. Dit is ZFM Live en uh, ja, dit is het programma waar we u informatie proberen te geven... over alles wat er rondom het coronavirus in Zandvoort speelt. Heeft u zelf oproepen? Dat kan natuurlijk. Geef die dan door via Instagram, hashtag ZFMLive... of op redactie Wat gaan we vandaag doen? We gaan vooral even terugkijken op de afgelopen week. En straks om kwart over elf heb ik gesprek met de burgemeester...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 Hello, Mello, lekker rustig begin van deze uitzending. we begonnen natuurlijk met Grandma's Hands van Bill Withers. Waarvan gisteren bekend werd dat hij begin van de week overleden is. Goed, wat gaan we doen? Straks om half elf natuurlijk Jelmer Koper met het laatste regionale nieuws vandaag. En uh, ja, ook veel terugblikken. En, en zometeen naar deze plaat, dat gedicht van die huisarts uit Overveen. Um, hij, is, hij heeft een praktijk in Amsterdam en hij heeft een prachtig gedicht gemaakt voor zijn zorgverleners en zijn vrienden. En uh, dat zet ik zo meteen uit naar deze plaats. Het is jij en ik tegen de wereld Of jij en ik tegen elkaar We gingen net zo lekker man, nu zijn we hier beleefd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 Perfect niet bij elkaar. Het is jij en ik. Ik ben dokter Bart, huisarts te Amsterdam. We leven in spannende en onheilspellende tijden van het coronavirus. Ik kon deze week de slaap niet vatten en toen besloot ik een gedicht te maken. Dit gedicht wil ik opdragen aan mijn broeders en zusters in de zorg en de andere vitale beroepen. Om een hart onder de riem te steken. Het is een soort strijdgedicht. Broeders en zusters. Kan het zijn dat een virus, door een vleermuis gesponnen, dood en verderf verspreiden zal? Heeft het logenen, het laken, het amper genaken, ons toen lopen in de val? Met angst en met beven, voor verlies van het leven, worden wij voortgedreven door een diepdal. Wie op de been door een roeping geroepen, met man en macht, halen alles uit huis, Slaan de handen één, de vitale beroepen. Niet boven hun kracht, laat de helden maar thuis. Broeders en zusters, geven wij ons gewonnen, Wat ons nog wacht, of dragen het kruis? Het missen van maskers, machines van adem, Maakt voor soldaten het niet pluis. Zat rollen papier om de konten te vegen, Als de angst door de darmen dun drentelen zal? Zal het slopende virus, dat door de mens wil bewegen, ons het bitter doen proeven van zijn gal? Hoe lang zal het duren, binnen de muren? Wanneer, wanneer wij weer schoppen tegen een bal? Na het werk, thuisgekomen, de hand van mijn dochter in de mijne genomen. Wanneer weer genieten van het al? Wij, die niet van wijken weten, voor virus, vals en laaghartig, tot onze taak naar eer is gekweten, verblijven, vastberaden en barmhartig. The Isley Brothers Highway of My Life. En daarvoor dat prachtige gedicht van de in Overveen wonende had Bart. En ja, echt heel erg mooi. Heel erg mooi.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 Dus de Lange Blue Bittersweet. Hier bij ZFM waar het 7 voor half elf is. En ik begin zometeen. Om half elf praat ik met Jelme Koper... over de regio, het regio nieuws. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal weer gebeurd is. Natuurlijk eerst even een oproep. Ik heb hem gisteren ook al gedaan. Die is van Team Plugify. Plugify is een organisatie die bemiddelt tussen artiesten. En uh, zij uh, hebben genoeg artiesten die serenades willen doen. Bijvoorbeeld bij verpleeghuizen. En, en uh, ja, als je dat wil regelen... neem contact op met Plugify. Dat is plugify.nl. Of je kunt ook bellen op 020-261-4778. Als het snel ging, 020-261-4778. Of Plugify.nl. Daar kun je alle informatie vinden.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 hier bij ZFM waar het bijna half elf is. Maar volgens mij hangt hij al aan de telefoon. Jammer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kijk, daar is hij. Ja. Jelmer, ik krijg net al een bericht binnen en ik weet dat jij ook in de supermarkt uh, werkt. Dat we er eigenlijk een groot applaus moeten doen voor alle mensen die in de supermarkt werken. Die keihard al die vakken vullen en die hele logistiek doen. En uh, ook namens jou en namens, ja, of tenminste aan jou, via jou, alle dank daarvoor. Oké, okay. nou ik zou het doorgeven. Ja, dat, uh, dat bericht kwam net binnen via, uh, via ja. ZFM. Goed, uh, naast de supermarkt hou jij uh, de tekstTV voor ons bij. Wat, ja. uh, wat, wat heb je allemaal voor mooie nieuws uh, weer gevonden de laatste dagen? Nou, um, gisteravond uh, of uh, ja, gistermiddag is er, uh, zijn de nieuwe cijfers weer natuurlijk bekend geworden van het RIVM. Mm -hmm. En het Haarlemse Dagblad meldt daarop dat er uh, in de regio Haarlem uh, 94 uh, ziekenhuisopnames uh, uh, op het moment zijn. Okay. Of zijn geweest uh, door uh, het coronavirus. Mm -hmm. En in uh, Zandvoort staat dat uh, getal op 7. En mm -hmm. dat is uh, relatief, het, uh, relatief gezien het hoogste aantal uh, buiten de gemeente Haarlem. Okay, yeah. Dus dat is de korte, uh, korte update. Ik, van, ik, ik, ik ken het artikel niet, uh, Jammer, maar ik... ik... Ik ben altijd een beetje huiverig met het, uh, met het noemen van die cijfers. Omdat uh, je kunt de gemeenten niet uh, heel erg met elkaar vergelijken. De ene gemeente wonen meer oudere mensen dan andere bijvoorbeeld. Of meer kwetsbare mensen. Ja. Of de situatie in Zandvoort is denk ik heel anders ja. dan in Bloemendaal. Of, uh, dus ik, uh, ik weet het niet. Maar ik, ik heb, heb straks de burgemeester uh, ook in de uitzending. En ik weet zeker dat hij ook iets gaat vertellen over, over de cijfers. Ja, ja. Nee, het, het, het, het Haarlemse schrijft het zelf zo. Hoor, dat de uh, okay. relatief meeste uh, uit Zandvoort komen. Okay. Uh, dan nog even, want het is natuurlijk uh, prachtig weer... van mm -hmm. de afgelopen dagen, maar ook dit weekend weer. Nou, Het zonnetje schijnt op het moment alweer. Yep. En dan is het verleidelijk om er natuurlijk even op uit te gaan... maar zowel de burgemeesters door heel het land... als het kabinet roept op om toch zoveel mogelijk thuis te blijven. Ja. En uh, premier Rutte zei uh, uh, gisteren in zijn wekelijkse persconferentie... dat parken, stranden, recreatiegebieden en bossen... Uh, Blijven gesloten als het daar uh, dit weekend te druk wordt. Okay. Dus dat ja. is iets wat hij uh, heeft uh, beloofd. Ja, de burgemeester Elbert uh, Roes van, uh, van Bloemerdam heeft hetzelfde eigenlijk al gezegd uh, gisteren over uh, ja. het landgoed. En, uh, ja, hij zegt ook als het daar te druk wordt, dan, uh, dan stoppen we daar ook mee. Hè? Dan gaat Elswald echt dicht. Ja, uh, en Zandvoort is natuurlijk al uh, twee weken dicht voor ja. uh, mensen. en dat blijft. In ieder geval ook dit weekend zo. Mm -hmm. uh, want we wisten, we weten natuurlijk allemaal nog twee weken terug de topdrukte richting Zandvoort. Ja. Dit ging uh, vorig weekend al uh, wat beter. Maar er is toch nog voorgekozen omdat uh, je wel door uh, in andere delen van het land ziet dat, uh, dat het alsnog terug kan worden, is Zandvoort uh, nog verlengd. En hoe lang dit nog nodig is, uh, ja, dat is natuurlijk nog niet bekend. Maar... Nee. Nee, ja, ja, klopt. Dus inderdaad dat was... natuurlijk ook het ontmoedigingsbeleid richting de campings en de uh, huisjes. Om, om natuurlijk die, die, al die faciliteiten die daar zijn, zijn ook allemaal gesloten. Hè? Dus het heeft er geen helemaal geen zin ja. ook om hier uh, vakantie te gaan vieren. Nee, en inderdaad op de stranden wordt uh, gecontroleerd. Uh, Lopen uh, zeg oh, maar... Uh, de handhavers. is politie, handhaving. Ja. Dus uh, op het moment dat er te grote groepen bij elkaar zijn, dan, uh, uh, dan worden die van het strand afgehaald. Oké. Okay. Okay. Dus uh, dan inderdaad nog over de Elswoud. Ja. die neemt uh, zelf dus maatregelen tegen het bezoek. Uh, tijdens Het massale bezoek moet ik zeggen tijdens uh, de coronacrisis. Mm -hmm. uh, het staat Bosbeheer ziet de afgelopen twee weken een toename aan het aantal bezoekers. Ja. Uh, nou dat hebben we ook gezien op verschillende foto's. Het is, het is natuurlijk uh, ook prachtig daar. Het is, het is vlakbij ja. Haarlem, vlak bij Overveen. Die loopt er zo heen. Ja, het is erg mooi, alleen het is, uh, het is inderdaad een hotspot. Ja, uh, want natuurlijk de drukke en smalle uh, paden die op een gewone uh, mooi lenteweekend ook al best druk zijn, maar nu dus overvol uh, raakten. En om zoveel mogelijk contact te vermijden, uh, roept uh, Staatsbos weer op om alleen een kort uh, rondje te maken. Ja. En uh, zodra je met anderen loopt altijd die anderhalve meter afstand te houden en... De drukke plekken binnen het bos uh, te vermijden. Ja. En ja, vol ook de... Volgens mij gaan ze zelfs één richtingsverkeer maken. Ja, inderdaad. Dat staat er ook. Inderdaad. Ja, ja richtingsverkeer. Ja, ja, bizar dat, het, dat dat moet. Maar laten we hopen dat het gewoon rustig blijft. Weet je wat ik doe, Jammer? Ik ga even een plaatje draaien. En ja. volgens mij heb je nog veel meer nieuws, namelijk. Ja, ik heb nogal wat dingen Oké. Okay. <laughs> volgens mij kwam je met een suggestie van Danny Vera. En hier is ja. die. Hold on, let go. Uh, of nee, hold on to let go is het volledig naam. En hij heeft dat uh, onlangs nieuw uitgemacht en ik vond het wel mooi pas bij de Hier is hij. Tot zo. Tot zo.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 Got the whole world beside me Got to hold on to let go Got to hold on to let go Mooi liedje, jammer. Ja. Dat heb je echt mooi uitgekozen. Weer ja. echt een mooi nummer, net, uh, net zoals uh, Rollercoaster natuurlijk vorig jaar. Ik denk ja. dat, dat dit het liedje van 2022 wordt. Oké, okay. Oké. Okay, nou dan wachten we dat af. Ja, Jouw voorspelling. En dat kan op ingezet worden. Ja, de top 2000, kom maar op. Oké. Okay. Goed, jammer. Terug naar Zandvoort. Um, ja. Zandvoort Museum heeft een leuk, uh, leuk initiatief. Inderdaad, uh, het museumteam van het Zandvoort Museum uh, is natuurlijk uh, nog steeds uh, het Transvoort Museum moet. Ik, nee, ik begin even opnieuw. Het ja, Museum is natuurlijk uh, al twee weken, ruim twee weken gesloten mm -hmm. vanwege het coronavirus. En, uh, maar eigenlijk zou rond deze tijd ook de tentoonstelling zijn van uh, Formule op dit 1 hè? moment Formule 1. Dus dan is er iets heel unieks. Uh, Gemaakt uh, de afgelopen weken. En is vrijdag uh, online gezet. Dat is namelijk een, een tour in 3D die je kan volgen door het Sandhoek Museum. Ja, dus, dus het hele Sandhoek Museum in, uh, in 3D-animatie via een website. Ja, het is echt heel mooi. Doorheen lopen, uh, net zoals dat op Google Maps. Uh... Ja, ja, het is echt. Ik heb, ik heb het gisteren even gekeken. Je kunt inderdaad gewoon echt door de zalen heen. Je kunt gewoon ja. naar binnen bij de receptie en dan... uh, rechtsaf en dan ga je door al die gangen. en de ruimtes en dan zie je echt alles staan. Het is prachtig. Ja, even betalen bij de receptie en dan kan je <laughs> ja. rondlopen, ja. Ja. ja. Maar je kunt gewoon echt ook inzoomen op foto's. Het is echt heel erg mooi gemaakt. Ja, ook dat, ja. ja. En je kan op verschillende plekken gaan staan. Het is echt uh, ja, ja, heel ik, mooi gemaakt. Ik, ik vind dat echt heel mooi. Want dit soort dingen kennen we natuurlijk bijvoorbeeld van de grote musea. Zoals het Louvre of het Rijksmuseum. Maar gewoon ons museum heeft dit dus ook gewoon. Dat dus vind ik echt prachtig. Ja, en, en ook voor mensen die uh, natuurlijk sowieso niet... Uh, misschien mobiel waren om... Ja. Uh, überhaupt naar het Sanse Museum... is dit misschien wel iets ja. wat... Uh, ja. En je, je ziet je ook meteen wat voor mooie tentoonstelling... het eigenlijk weer was. Ja. ja. ja. Goed, ja, want, uh, dan had je volgens mij nog een, nog een laatste ding. Uh, en dan nog één dingetje ja. ertussen. Want uh, Don Diablo... O ja. Dat is misschien nog wel even leuk om te noemen. Vanavond. De Nederlandse DJ-artiest... Uh, uh, mm -hmm. Zou een van de artiesten zijn die tijdens het Formule 1 evenement uh, zou optreden. En zelfs de muzikale headliner zou uh, zijn. Ja, hij ja, zelfs de optreden. Is, is uh, natuurlijk verplaatst. Ja. Uh, dus komt hij met zijn eigen initiatief om de uh, fans toch nog uh, een unieke ervaring te beleven. Want uh, vanavond, vanaf 7 uur. Is er een livestream uh, op zijn uh, Facebook-pagina uh, met zijn eigen muziek vanaf Circuit uh, Sanford? Ja, hij gaat echt op het circuit staan, hè, Mr. Z? Ja. ja. Dat is echt, echt een gave ding. Ja, daar kan natuurlijk niemand heen, maar we kunnen hem volgen via Facebook. Zeker. Uh, dus mocht je iemand kennen die, uh, die, die fan van hem is, dan is het zeker om aan te raden. Ja, erg leuk. En ja. ik denk dat ze ja. ook wel mooie beelden van het circuit eromheen doen. Maar, uh, ja, ja, erg, ja. Uh, erg leuk initiatief ook weer. Dan nog een uh, kort uh, uh, ja. service dingetje eigenlijk. Okay. Uh, want de commissievergadering uh, van aanstaande dinsdag, die gaat door. Oké, okay, die gaat maar wel door. Is ook, is ook voor het publiek uh, te volgen. Okay. De gemeentelijke website. Okay. Uh, dit maakte de raadschrift hier... Uh, nou, want ze, raad. ze gaan digitaal vergaderen volgens mij of zo, toch? Ze gaan ja, met elkaar inderdaad. Facebooken of uh, hoe dat allemaal... Ze hebben de afgelopen week uh, verschillende keren getest. En ja. dat is uitstekend verlopen. Dus uh, nu gaan ze dinsdag. Uh, Oké, okay, dus het wordt iets van een stream die, uh, waar we allemaal uh, uh, raadsleden hoofdjes van zien. die, die met elkaar. Uh, wat leuk. Dus, ja. uh, al die nieuwe technieken hier. Ja. Dat, uh, dat ja, en dan is er toch ook nog uh, te volgen voor iedereen. Dus ik ben benieuwd. Oké. En de, die vergadering is zoals altijd vanaf 8 uur. En uh, staat op Zandvoort live. Daar staat ook de agenda. Misschien, ja. jij bent, uh, volgens mij kom ik morgen ben geloof ik niet, maar maandag volgens mij wel weer. Misschien ja. ook goed als je dan even de onderwerpen uh, even, uh, bij elkaar zoekt en even kijkt wat er, ja, wat er dan is. speelt. Ja. Oké, okay, jammer. Goed weekend. Dat is ook hè. ja, en, en, uh, jij ook? ja heel, veel, heel veel sterkte en, en de, de collega's bij de supermarkt de groeten van ons allemaal. Ja. En uh, we spreken elkaar snel weer. En geniet van het weer. Ja. Maar gewoon in je tuin op uh, ga er even kort op uit, want het is, uh, het is een serieuze business. Precies. Dankjewel, Jan. Ja, fijne dag. Dag. When the night has come.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 King, stand by me. Hier bij ZFM waar het kwart voor elf is. En dan uh, kijken we inderdaad terug op de afgelopen week. En uh, ja, waar ik ook veel reacties op gehad heb... is dat item van, uh, van onze collega's in uh, Amstelveen. En uh, dat is over die supermarkteigenaresse. Uh, zij kader. En zij geeft uh, groenten weg aan mensen die het nodig hebben. Mooi item. De bedoeling dat ik het gewoon mensen helpen. En, en soms een idee dat je geld geeft. Maar dat, deze keer was het idee...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 En we zijn gewoon hier om echt te helpen. En als je nog help nodig hebt, je kunt terecht bij mij komen en zeggen, ik heb die nodig nog. Keep of Lace heeft het nodig, zeg nou, ik heb die ook nodig. Ik kan het ook geven. Ik zou eigenlijk juist nu arm om je heen willen slapen.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 Het best wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis. Maar met... 17 miljoen mensen, dus in dezelfde richting komen wij eruit met 17 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde, die schrijft je niet te beten voor, die laat je in een waarde. Ja, 17 miljoen mensen en Ziedan Kadar is daar een van. De supermarkt eigenaar uit Amstelveen en. Uh... Ja, prachtig initiatief wat zich daar doet door groenten weg te geven aan mensen die het nodig hebben. Wij gaan nog even door met muziek, zoals deze van Janet Jackson. Goedemorgen, Zandvoort. Uh, uh, uh, uh, uh you don't know what you've got till it's gone have a feeling now, mm -hmm. I'm not believing mm -hmm. that you mm -hmm. are the one mm -hmm. I was born to be here with Or how I'm wishing mm -hmm. Thinking mm -hmm. and dreaming About you mm -hmm. and the love Not at all that dream But where I'd, well. oh, I'd see you yeah. Uh, you know. Yeah yeah yeah we seem to, uh, to, uh, to, uh, to, uh, to go that you don't know what you've got to lose we seem to go that you don't know what got to lose we seem to go that you don't know what got to lose Mitchell never Jannah Jackson. Ja, en dan is het bijna acht voor, uh, voor elf. En uh, straks na elf het gesprek met de burgemeester over de stand van zaken op dit moment. En ja, toch nog even, ook voor die tijd nog even een oproepje van, dat komt via Pluspunt, dat de Voedselbank heeft mensen nodig om pakketten uit te, uit te delen. Die, die oproep staat er sinds afgelopen week op onze tekst tv. En ja, er zijn dus gewoon vrijwilligers nodig om even de pakketten samen te stellen en uit te delen. Dat gebeurt dan smiddags tussen 1 en 3 bij de RBO in Noord. En, en ja, wil je daar aan helpen? geef je dan even op via Pluspunt. Of kijk even op onze tekst tv, daar staat de oproep.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 hem Live. Goedemorgen. Vijf voor elf. Lange Frans en Tela zingen een liedje voor me. Ja, en dan gaan we zo naar de klok van uh, elf uur. En straks kwart over elf hebben we dan het gesprek met de burgemeester. En tot die tijd nog even gewoon een muziekje. Gewoon even een lekker relaxed muziekje. Too hard van Cool in the Gang. En dan straks na elven beginnen we met Rita Flanklin. Tot straks.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 It's too hot, too hot, too hot lady Gotta cool this anger, what a mess we made So long ago, you were my love, oh my love High and high, we never took the time to stop the need. honey how those years go by, changing you, changing me. I remember love's fever,